Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Nederland heeft een enorm tekort aan wiskundedocenten. Het platform Wiskunde Nederland spreekt in het AD van een groot probleem. Het tekort komt onder meer doordat wiskundedocenten overstappen naar het bedrijfsleven, omdat ze daar meer kunnen verdienen. Afgelopen vier jaar is het aantal vacatures voor wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs verdubbeld. Nederland moet oppassen dat het de boot niet mist, zegt het platform. Nederland zou wiskundig sterker moeten worden... om internationaal mee te kunnen blijven draaien in de economie. Bij een serie zware explosies in een Russisch munitiedepot... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Elf werknemers raakten zwaar gewond... Het ongeluk gebeurde in Siberië... waar bos- en steppenbranden oversloegen op het depot. De slachtoffers zijn militairen, burgers en brandweermensen. Minister Shoigu van Defensie laat onderzoeken... of de veiligheidsvoorschriften wel werden nageleefd op het depot. Het tipgeld voor de vermiste Nederlandse studenten in Panama... is verhoogd naar 30.000 dollar. Dat heeft de vader van een van hen bekendgemaakt. Het was 2500 dollar... De vrouwen worden sinds 1 april in Panama vermist. Er is nog geen spoor van hen gevonden. Vorige week werd een stichting opgericht waar mensen geld kunnen doneren. En dat wordt gebruikt voor de zoektocht. Premier Rutte heeft in 2012 gedreigd de eurozone te verlaten. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met betrokkenen. De premier zou met het vertrek hebben gedreigd tijdens een overleg in het Katshuis met EU-president Van Rompuy. Die wilde dat lidstaten strikte afspraken met Brussel zouden maken over economische hervormingen. Landen die zich hielden aan die contracten zouden worden beloond. En daar was Rutte het niet mee eens. In een reactie zegt Rutte nu dat een dreigement om uit de euro te stappen nooit aan de orde is geweest. Het weer: het is bewolkt met in de loop van de dag steeds meer buien. Vooral in het oosten mogelijk met onweer, maar van tijd tot tijd ook zon. En het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 They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 We'll forever ZFM. ZFM. ZFM. De Orion. I did best I can. Did we. You know what? Oh,